Voorbleef. Voor Nuis was het feest er niet minder om. Dit is super vet zei hij na afloop. Het voelt als goud. Nuis wil na deze spelen nog één en misschien wel twee jaar door. Er valt eerst nog wat lichte regen of natte sneeuw, vooral in het noorden. Geleidelijk wordt het zachter en vanavond gaat het overal flink regenen. Het wordt drie tot acht graden. Dit was het nieuws op 538. De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. We gaan op weg naar de nieuwe 538-ochtendshow. En dit is eigenlijk het volgende programma. 5, 3, ja, zo kun je het wel een beetje zien. We blik even terug op de leukste fragmenten uit de ochtendshow van gisteren. En je hoort zometeen ook Taylor Swift met open Light naar Coldplay. Talk op 538 Of eigenlijk alles om me. TeleSwift en Openlight op Radio 58. Het is iets naar vijf, het is al vroeg. Laat me. Maar goed dat je, dat je erbij bent bij dit ja, voorprogramma van de Vrijverjacht-ochtendshow... want zo moet je het een klein beetje zien. Straks om 6 uur hoor je een nieuwe aflevering, die van de vrijdag. Altijd leuk, want dan komt Rob Schepers langs met zijn week in one-liners. Maar Tim is er, Rick die is er, Esther is er voor het nieuws... en ook Jelte voor de schuldige grappen, die schuift zo meteen aan... voor een, nou ja, denk ik, uitstekend begin van je vrijdag. Dus straks om 6 uur een nieuwe ochtend ochtendshow en tot die tijd dus even wat hoofdepunten uit de show van gisteren... die we langs laten komen de zogenaamde revue laten passeren. Bijvoorbeeld het gesprek wat ze gisteren hadden met Victor Brandt... presentator van SBS, die was jarig gisteren. En die vierde zijn verjaardag op een hele bijzondere plek. Waar dat was, dat hoor je zo meteen. Verder blikken we nog even terug op Peter Heerschop. Die zit natuurlijk nog steeds bij de Olympische Spelen in, in Milaan. Die wil nog wel eens een voorspelletje doen over de uitslagen van de wedstrijden. Dat ging in het begin eigenlijk hartstikke goed. De klad komt er nu een klein beetje in. Laten we eerlijk wezen, maar goed. Uh, Peter uh, krijgt nog een herkansing. Pas. Uh, uh, Straks om kwart voor negen hoor je nog nieuw Met nieuwe voorspellingen en nieuwe verhalen vanuit uh, Italië. Het gesprek van gisteren hoor je dus zometeen ook nog even. En ik wilde jou ook nog even melden dat we een uh, 5-8 ochtendrun update hadden gisteren. Met een heel mooi initiatief van een hele grote club. Hele toegewijde mensen. En bekend werd ook dat er een nieuwe artiest komt optreden bij de ochtendrun op 14 maart. Wie dat is hoor je ook zometeen. Na Scoop en Drop It op 538. jaar. <middels> Vijf, drie, acht. Ze want this sorry, op smoke. een nice, is baby, you should dat is wat ik want. Dat is wat want, dat is wat want. Dat is wat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 Sorry. that girl See ya. sure damn it girl with ba the bang bang Sean Paul op 58. Nogmaals goedemorgen en welkom bij het voorprogramma van de op de show. Straks om 6 uur hoor je Tim, Rick, Jelte en Esther... met de vrijdageditie van de 538 op de show. Ik zei net al eerder, het is altijd een leuke editie, de vrijdageditie, want dan komt Rob Schepers langs met zijn Week in One-liners... om de week even op de enige, echte, juiste wijze af te sluiten. En dat niet alleen, er is vandaag ook hoog een muzikaal bezoek... Ik weet eigenlijk niet of ik al mag verklappen wie dat is. Dus ik laat het maar even in het midden. Maar als je deze week geluisterd hebt en ze hebben het gemeld. Dan weet je het. Maar het is een band waarvan al de hele week kleine snippets voorbij komen van de nieuwe single. Die komen ze in ieder geval vandaag live spelen. Zo, daar heb ik dat in ieder geval gezegd. Even terug naar een momentje wat er gisteren in de show zat. Want je weet, team ochtendshow hier bij 58 hebben een hele hoop vrienden. Veel mensen zijn vriend van de show en dat komt omdat Team show heel erg attent is. En ook denkt aan verjaardagen en dergelijke. Bijvoorbeeld de verjaardag van Victor Brandt, tv-presentator bij SBS, was gisteren jarig. En hij vierde zijn verjaardag op een hele bijzondere plek. Luister mee. Hey, uh, de man die al jaren onze huiskamers binnenkomt denderen samen met meester Frank Visser. Die uh, ja, straks ook nog een andere rechter gaat begeleiden. Uh, die heeft vandaag een uh, verjaardagstaart uh, met kaarsjes uh, voor zijn neus staan. Die mag je uitblazen. 55 stuk staan erop, dames en heren. jarig vandaag, Victor. Brand, goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Ja, goedemorgen. goedemorgen, vanuit Italië ja. ook. Ja, dat komt bijna niet meer op die taart trouwens. <laughs> ja, vanuit Italië. Ja, vanuit Italië. Ja, ja, de taart doet jouw achternaam eer aan hè? op dit moment eigenlijk al uh, ja. met al die kaarsjes. Ja. Hey. Ja. ja. Maar zit de, jij uh, de, zit de, op de, de, de Spelen de, nu? Ja, ik heb op de Spelen, jongens. Ik ben wakker geworden net, ondertussen met de wekker voor jullie. In uh Milaan. Dus ik ga vandaag naar de 1500 meter schaatsen, heren, op mijn verjaardag. Dus daar verhuur ik me enorm Jullie zijn al lang Maar ben jij zo'n sportliefhebber, Victor? Ik ben, zeg maar, gerust sportgek. Alles wat beweegt, ook dames, dat kijk ik. Als het... Wat? Ja, nou, alles wat ik nu zeg gaat natuurlijk. Maar, ja. Nee, maar zegt, Alles wat beweegt, dat klinkt ook gek natuurlijk. Ja, precies. Ik wou ja. ook wel zeggen, alles met een bal, kijk ik. Maar ja, dat kan je ook niet zeggen. Hè, wat hebben we hier weer in een lastig pakket gemanoeuvreerd. Dat was helemaal niet onze bedoeling. Tot la laatst even. 10 minuten, 10, 10 seconden. Zie je nou hoe dat werkt? Ja, jammer is dat. Nou, we beginnen even ja, opnieuw, ja, Victor. Jij bent een sportliefhebber, ja. dat wist ik helemaal niet, Victor. Ja, dat klopt, jongen, Tim. Nou, kom hier langs, nee. Oké, nou. <laughs> Dit gaat niet meer goed komen, ja, ben ik bang. Jawel hoor, jawel. Maar vertel, wat, je, wat spreek je zo aan aan, aan aan in dit geval de Olympische Spelen? Wat vinden ze leuk aan? Nee, maar ik, ik, heb, ik heb ook, in het uh, ja, pra praatweg natuurlijk over 1922... maar ik ben begonnen op televisie als, als uh, sportpresentator. Ik heb een tennisprogramma gepresenteerd, de Formule 1. Uh, noem maar ook allemaal. De, de, ook bij SBS. Dus moet er gewoon de boeken in. Meen je dat heel grappig dat je dit zegt, maar dit was me totaal ontschoten. Welke, welke sportprogramma's dan precies? Um, het uh, tennisprogramma waarmee ik in, denk ik, 19... Nou, 96 begonnen ben. Dat uh, heet de Gamestead Match. Uh, dat was toen op RTL 4. En later ben ik dat ook op sbs 6 gaan doen. En uh, ik heb uh, samen met Edward van Kuilenborg, wie kent hem nog? Ja, uh, de, zeker? De, de, de beroemde presentator van uh, NOS van Sport destijds. Die stapte over naar Talpa. En daar hebben wij samen... Hebben... Edward... Uh, uh, en, en daar hebben was... wij samen, ja. daar, ja. daar, ja. hebben wij toen uh, jarenlang de Formule 1 uh, gepresenteerd. Toen Robin Doornbos en, uh, uh, en ja. Christian Albers een stoeltje hadden in de Formule 1. Yo. Toen wij de rechter hadden, ja. Wat cool, maar als, we nu, uh, als wij nu vragen hebben over de Formule 1... wij bellen altijd met Jack Ploy, maar we kunnen dus ook met jou bellen, Victor, begrijp ik. Uh, als we als lief hebben wel, maar Jack is een kenner, hè. Ja, dat is waar. Ja, ja. ja, dat ja. Tenminste, dat, zo doet hij het voorkomen. <laughs> nee, ja. Jack, Jack weet er dan ook vanaf. Maar wat leuk, ja. joh. Maar, uh, jij bent daar dus, maar je gaat ook een beetje met een professioneel oog kijken dan ook. Uh, jij, hebt, jij, hebt, jij weet ook echt nou, wat die straat te ik, doen. Ik, ik ben wel ook al mijn hele leven helemaal schaatsgek... Um, ik heb met mijn vader vroeger al... ging ik naar de ijsbaan in Deventer... waar Hilbert van der Duim het rondje oversloeg... Zeg maar, oh, en struikelde oh, over de vogelpoep. Oh, ja. die, die tijd. Um, en dan hield mijn vader echt met zo'n boekje... op de tribune alle rondetijden ja, ja, bij. Ja. En um, zo ben ik wel opgevoed. Dus elk EK, WK, uh, World Cup... als ik thuis ben, staat hij aan. Tot groot vervelend van mijn vriend soms. Want die, die bel van de laatste ronde... <lacht> die klinkt bij ons eigenlijk de hele dag. <lacht> en... Um, en dus ik, voor mij is dit vandaag, die 1500 meter, echt wel een droom. Omdat ik dat het de, de mooiste afstand vind. Met het echt koningsnummer, zimmer. ja. En met hopelijk, jongens, een kans op een medaille. Kijk, ja. die Jordan Stolz, die Amerikaan. Die is natuurlijk heel lastig te verslaan. Ja. Dat is de grote favoriet. Maar ik hoop een beetje op de revanche van Joep vandaag. Ja. ja, dat zou mooi zijn. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dus uh, uh, ik, ik kijk er onwijs naar uit. En helemaal, ik ben hier met een uh, groepje vrienden. Ja. En uh, uh, ja, om dat op mijn verjaardag dan mee te maken. Dus uh, het, het zou heerlijk zijn Fantastisch. als we een medaille ja, halen. Ja. Vind jij dat soort verhalen van zo'n zo Joep... die dan uh, uh, valt door de fout van een ander... en die kan zich nu revancheren? Is dat ook wat jij zo mooi vindt als sport? Nou, ik, ik, ik, ik heb er eerst uh, anderhalve dag enorme buikpijn van... en ben er heel boos over. En, uh, het, maar, maar, maar ja, we kunnen niet ontkennen dat de tragiek. Uh, Zoals zo, ook zo'n zo Lindsay van de ellende van ja. sport en de verhalen die erachter schuil gaan. Ook. Aan de mooie kant, uh, zo'n Lola daar, die, die Italiaanse schaaf ja. die dan uh, opeens twee keer goud wint in haar eigen land nu. Ja, die verhalen, die maken natuurlijk wel wat sport zo gaaf maakt. Maar uh, ik vind het voor jou persoonlijk, vind ik, vind ik het echt een, een groot drama uiteraard. Ja, natuurlijk. Je vindt het niet dus ik hoop, ik hoop dat hij vandaag uh, zijn vorm vindt weer en dat, dat hij gewoon... Enorm verrast. Nou, ik, ik hoop het ook voor ja. jou. Dat zou de feestvreugde daar op de tribunes ook enorm ten goede ja. komen. En, is dit de enige wedstrijd die je bezoekt daar, of ga je nog naar meer uh, evenementen? Nee, nee. Ik heb gisteravond hebben we dus uh, de ijshockey-wedstrijd uh, de VS tegen Zweden gezien. Oh, ja. En het was echt een fantastische wedstrijd ja. met uh, overtime. En uh, wij, wij hoopten natuurlijk stiekem, tenminste, wij waren een beetje voor Zweden. Ja. Uh, in een heel stadion vol Amerikanen. Maar uh, ik was nog nooit bij een ijzokje geweest. En dit was dat, dit, die vibe die daar hangt. En het is zo'n spectaculaire uh, gaaf sport. dat Ik ben helemaal om. Dus uh, dat was een heerlijke binnenkomen. En uh, vandaag lekker naar die 1500. En dan morgen nog een dagje Milaan. En dan zaterdag weer gewoon. Nuus. Uh, nou heerlijk man. Dat klinkt als een, als een hele fijne verjaardag. En een mooi verblijf daar. Uh, Victor, geniet ervan. En leuk je even gesproken te hebben. Dankjewel jongens, jullie ook allemaal een fijne dag. En toch een goud. goud, hè? Ja, Over goud, op naar dat we voor. Van, Ja, Nou, dat was dan gisteren geen goud, maar wel een hele mooie bronzen medaille. <totstuk> Dit is 538. Wemdo Project komt eraan met King of My Castle. Maar eerst Miles Smith en Stay if you wanna dance. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive and baby stay. up and waiting.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 So. Mellow and Jelly Roll op Radio 53 met Holy Water. Ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik dacht gisteren... holy shit, toen ik Kjeld Nuis zag finishen op de 1500 meter. Uh, een bronzen medaille, niet helemaal voorspeld door Peter Heerschop... gisteren in de show, maar dat hoor je zo meteen nog een keer terug. En vanochtend uh, rond kwart van negen, gewoon opnieuw hè? Peter vanuit Milaan... Uh, komt hij waarschijnlijk wel even op die race van uh, Kjeld Nuis terug, hoor. wees maar niet bang. Uh, Um, eerst even wat anders, want de ochtendrun nadert met rassenschreden. 14 maart is het zover in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar gaan we met z'n allen lopen. En met z'n allen bedoel ik jij, ik, heel veel BN'ers, heel veel andere mensen... om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum... om uh, beter apparatuur te komen en beter onderzoek mogelijk te maken... naar kinderen met kanker. Dus dat lijkt me een hartstikke goed doel je daarvoor in te zetten. Gelukkig doen ook heel veel mensen dat. En zo her en der ontstaan er dan hele bijzondere initiatieven... en daar willen we dan heel graag even aandacht aan besteden in de minuten. Zo, dus dat deden we gisteren ook. Luister mee naar hoe dat gesprek ging. De 538 Ochtendrun. 14 maart, Olympisch Stadion Amsterdam. Dan gaat die plaatsvinden, de derde editie van de 538 Ochtendrun. We kijken er ongelooflijk naar uit, net als al die renners... die inmiddels een kaartje hebben gekocht. En weten dat zij aan de start mogen verschijnen van die derde editie van de run... om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. En zo dadelijk mogen we de BN'er, een van de BN'ers bekendmaken... die uh, ja, zijn bijdrage gaat leveren aan de vijfde ochtendrun, door op te treden. Want het is ieder jaar zo dat er een aantal uh, ja, zangers en zangeressen langskomen... om al die lopers muzikaal een hart onder de riem te steken. Maar eerst gaan we eventjes contact zoeken met een uh, uh, renner... en iemand die een fantastische actie ook heeft gestart. Uh, Annie Koppian is dat, het herwijnen, uh, met de naam Team Teamen. Uh, even kijken, Annie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, Team team. Ik denk dat je ons eventjes uit moet leggen wat dat spe uh, specifiek voor actie is... en waarom die opgestart is. Ja, nou, dat is eigenlijk heel duidelijk, want ons zoontje teamen? nou en vandaar het team, teamen. We dachten dat klinkt goed. Ja. Um, nee, die. Um, in afgelopen september stond ons leven een klein beetje op zijn kop. En uh, toen nog vier. Onze vierjarige, zo'n teamer, die. Uh, was helemaal niet zo fit. En van het een kwam het ander. en we hebben bloed laten prikken. En op dat moment, nou ja, eigenlijk twee uur later, wisten we dat het echt niet goed was. Oh. En um, nou, dat hij heel erg ziek was. En uh, dat hij acute lymfatische leukemie heeft. Ja. Mm. En ja, dan denk je van, oké, okay, en nu? Wat gaan we doen? Het was echt super, nou ja, intens. Ja, het is gewoon heel intens, want zoiets... Um, heb ik nog nooit meegemaakt in mijn omgeving. Ja. En zeker niet bij kleine kinderen. En hij is vier jaar. Hij hoort helemaal niet ziek te zijn. Hij hoort nog lekker met zijn vriendjes te spelen. Hij ging net naar school. Nou ja, hij was altijd zo levendig en energiek. En er was eigenlijk niet zo heel veel van over. Mm -hmm. En nou ja, toen zijn wij uh, gelukkig... want daar zijn we ontzettend dankbaar... heel snel in het Prinses Maxima terechtgekomen. Ja. En daar wil niemand komen... Maar ja, als je zo'n diagnose hebt gekregen... dan is dat gewoon dé plek om naartoe te gaan. Yeah. En um, daarom lopen wij mee. Ja, want hoe, 14 maart. hoe, hoe is het nu in het Ik zeg altijd, na omstandigheden gaat het oké. Okay. Het gaat een beetje met vlagen, het gaat met ups en downs. En hij heeft gewoon heel veel behandelingen. Ja. Yeah. En die vinden plaats in het Prinses Maxima. En dat is ook gewoon zo super mooi. Van alle onderzoeken die ze voorheen hebben gedaan is voor de diagnose ALL is een behandelprotocol. Ja. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat er heel veel geld naar dat onderzoek gaat, want het is zo belangrijk om te weten wat voor soort kanker je kindje heeft, zodat er een plan gemaakt kan worden en onderzoek gedaan kan worden naar een behandelplan daarna. Ja, want ze kunnen, en, hem, ze, ze kunnen hem goed behandelen? Ze kunnen hem heel goed behandelen. Het is een, een, nou ja, een vorm die um, nou ja, 120 kinderen per jaar krijgen ongeveer. Nee. Um, het behandelplan duurt wel twee jaar en een maand. Okay. Dat weten we al van tevoren. En het is gewoon heel intens, want je weet niet waar je... Um, nou ja, je weet niet in welke rollercoaster je gaat... Nee. en nu zitten we er gewoon middenin. Ja. Um, en er is alleen maar rechtdoor. Ja. Dus dat gaan we ook gewoon doen. En Tima doet het um, heel knap. Hij neemt zijn medicijntjes in, alle chemo's... alles is heel intens, maar hij doet het en hij ondergaat het. Ja, dat, je klinkt ja. heel strijdbaar. Dat vind ik mooi om te horen. Ja, dat zijn we ook als gezin. Ja. Want dat voel ik wel. We doen het met elkaar... Ja, en niet alleen met het gezin... maar ik geloof dat het hele dorp met jullie meeleeft. Ja, Herwijnen is overigens een heel mooi dorpje aan de Waal. Nee, het is um, een hechte gemeenschap via de kerk, via school, via via... Weet, denk ik, echt het heel, een heel groot gedeelte van het dorp wie we zijn en waar we voor strijden. En ja, dat is gewoon, dat, dat voelt als een warm bad. Zoveel familie en vrienden die voor ons klaarstaan. Is het eten? Is het een belletje? Is het even ont, ontlasten? Of Niels en mij, mijn man en ik, gewoon even samen zijn? Of. Onze Jona, die is één, even opvangen. Ja, het is gewoon zo fijn dat iedereen voor ons klaarstaat. Ja, want jij hebt dus die actie opgestart, team Team. Dat doe jij dus uh, ook voor een deel met het door Berwijnen. Uh, ja. Wat is precies uh, de actie? Wat houdt die in? Nou, de actie is eigenlijk dat wij gewoon ons hele netwerk inzetten. Um, want we hebben negen lopers. En die negen lopers zijn niet alleen maar vanuit ons gezin. Maar er zijn ook vrienden, er zijn dorpsgenoten. En die hebben ook weer allemaal hun eigen netwerk. En zo uh, verspreiden we het. En wij hebben hele lieve vrienden. Want ik, nou, ik zei het net al. Wij hebben niet superveel energie om hele grote acties op te zetten. Mm. Maar wij hebben hele lieve vrienden in Nieuwland wonen. Die ons hierbij echt helpen. En die hebben bijvoorbeeld een flesinzamelingsactie. Dus ja, dat is super tof Dat ze ook heel Nieuwland gewoon aan ons denkt. Yeah. En ook, dat wil ik ook nog even kort benoemen. Want Nieuwland heeft afgelopen weken... Stond ook een beetje op zijn kop. Want ook daar een dorpsgenootje van acht jaar, Anna. Die is helaas ook in het Prinses Maxima. Mm. Dus het, het leeft enorm. In, ja. Nou ja, in onze kleine mooie dorpen, laten we het zo zeggen. Ja. Uh, jullie hadden een, een, een streefbedrag van 10.538 euro. Dat wilden jullie op de dag dat de run plaatsvindt. Dus 14 maart wilden jullie dat uh, op een cheque uh, overhandigen minimaal. Uh, ik begrijp uh, dat dat bedrag al lang gehaald is. Ja, we hebben zelf een paar keer die streefbedragen omhoog gegooid. Omdat ik wist niet waar we aan toe waren. En er zijn zoveel lieve mensen die ons hun hart onder de riem willen steken. Maar ook het Prinses Maxima willen helpen. Dat we nu al op 16.000 euro zitten Zo ruim. Nou. Dus dat is echt, echt gewoon super gaaf. En we willen eigenlijk gewoon nog wel meer. Ja, dat zou ja. natuurlijk, dat gunnen we. Prinses Maxima natuurlijk van harte. Nou ja, we hebben net jouw verhaal gehoord. En hoe belangrijk het is dat er geld gaat naar het Maxima Centrum. Om dat onderzoek voor te kunnen zetten. Hoe kunnen ze jou uh, uh, nog steunen? Want er is iets met een shirt geloof ik hè? Ja, dat klopt. Allereerst natuurlijk team teamen. En de link is als het goed is bij jullie te, te zien. Ja, op de Insta. Die gaan wij dus, daar plaatsen. Ja, en um, ook nog een kleine oproep. Wij, wij dragen inderdaad een, een shirt... en de achterkant wordt bedrukt met de sponsoren. Dus als je een bedrijf hebt en, of bent... en je wil een groter bedrag doneren... en je wil bij ons op het shirtje... laat het alsjeblieft weten... Um, want natuurlijk is er ruimte voor iedereen die maar wil of het shirtje. <laughs> dus dan mag je je logo opsturen en dan zorg ik dat het op de onze, onze rug wordt gedrukt. Nou, en wees er snel mee, want hij gaat binnenkort naar de drukker, hè? heb ik begrepen, dat ja. shirt. Ja. volgende week gaat hij naar de drukker, dus uh, kom erop. Twijfel niet, zorg dat jouw ja. logo achter op dat shirt komt. Je hebt net gehoord hoe belangrijk het doel is en hoe mooi het is dat deze actie Team Team is opgestart. Aniek, we zien jullie aan de start van de 25-8-ochtendrun, 14 maart in Amsterdam. Zeker weten. En uh, heel veel sterkte in de tussentijd en we zien jullie heel graag daar. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel. Mooie dag en een groet aan het team, hè? De 538 Ochtendrun update. Ja, en dan hebben wij beloofd dat wij nog uh, ja. iemand uh, bekend zouden maken... Uh, die uh, tijdens uh, de derde editie van de 538 Ochtendrun... muzikaal een hart onder de riem steekt van de lopers. Dames en heren, aan de telefoon... Jan Smit. Hey! hey. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou ja, je hebt net het verhaal gehoord van Aniek en over haar zoon uh, Timen en hoe heftig dat is. En hoe belangrijk het dus is dat er geld wordt ingezameld voor het Prinses Maxima Centrum. Dus we vinden het ongelooflijk tof dat jij hebt gezegd, ik kom daar optreden. Ja, nou ja, dat is het minste wat ik kan doen natuurlijk, Tim. Ik ben, uh, ik ben zelf natuurlijk... Nou uh, uh, voilà. ja... Ook vader natuurlijk, we hebben zelf drie kinderen, drie gezonde kinderen. En als je dit verhaal hoort van Tim en ook van het meisje Anna dus. En alles wat, uh, wat Bas Smit natuurlijk al gedaan heeft, ook om het onder aandacht te brengen. Wat jullie met 5 jaar doen, dan is het voor mij uh, ja, niets meer dan vanzelfsprekend dat ik, dat ik daar mijn steentje aan bijdraag. Ja, maar je hebt geen idee hoe belangrijk het is in het stadion uh, dat, er, dat er een beetje ook muzikaal fijn, aan, hoor. aan de lopers gedacht wordt. Dat loopt echt lekker dat door Dat geeft dan. echt net het laatste setje dat ze soms nodig hebben. Nou ja, ik hoop dat ik... Uh, dan zal ik maar niet tranquilo zingen, maar uh, dat ze dan uh, gewoon lekker hard doorlopen. Ja, dan volgens haar benen moet je doen, denk ik, hè? Ja, ja, ja. inderdaad. Want ik, ben, ik had gisteren nog even teken aan de lijn. En uh, hij zegt, ja, je mag ook hardlopen of zingen. Ik zeg, nou ja, laat mij maar zingen dan. Ja. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk... Het is een kleine moeite, joh. En, uh, het is alleen maar leuk om, om zoveel mensen te zien die... Uh, en al die initiatieven natuurlijk die ze die ze houden om uh, dorpsgenoten uh, en, en kinderen dus, uh, ja, te steunen. Dat is alleen maar mooi. Maar je zal uh, ervaren die dag, Jan, dat iedereen die daar komt... die heeft op de een of andere manier een verhaal. En dat zeulen ze met zich mee. Maar op die ochtend is het... Uh, er is zoveel positiviteit. En, en, en het leven, dat wordt daar echt gevierd. Het uh, is iets heel bijzonders ieder jaar wat daar plaatsvindt. Nou ja, en daarom ben ik er natuurlijk graag bij. Want ik vind het uh, ontzettend belangrijk. En uh, ja, weet je, als dit is uh, waar ik uh, ook een beetje ondersteuning mee kan bieden, dan, uh, dan doe ik dat maar al te graag. Nou, we kijken er enorm naar uit. Uh, uh, uh, verder nog eventjes, toch wat een stukje uh, hey, human interest. Hoe is het met jou nu? Want begreep, je had een flinke keelontsteking. Oh jee. Ja, dat was twee weken of drie weken geleden inderdaad. Maar dat, uh, ja, dat duurt dan een weekend, joh en dan daarna ben je weer goed. Oh, ik, ben, uh, oh, <laughs> ik ben eigenlijk klaar om op wintersport te gaan, dus ik ben de komende week lekker... Uh, in Oostenrijk, dus uh, zit over mij niet in. Gaat het zo... ja, met jullie goed. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, hier gaat alles goed Wij nou, nee, werken gewoon door. Oh, ja, ja, ja. Hey, doe voorzichtig ja, je zo is het. Doe voorzichtig in de sneeuw. We hebben je graag heel terug, hè, Jan. Dat komt goed, mannen. Fijn je gesproken te hebben Fijne en we zien dagen. je de 14e van maart. En een fijn weekend alvast. Hoi, ja. bye, bye. Hoi, hoi. Hoi, Joss. hoi. hoi. hoi, hoi. hoi, hoi. Jan Smit is dus de eerste artiest die wij bekend kunnen maken. als het gaat om editie 3 van de 35e Hij ja, is dat erbij. Het is niet de enige, hè? Nee, het is niet dat de enige. Er komt nog veel en veel ja. meer bij, hè? En goed om ook te zeggen dat als je geen tickets hebt om aan de start te verschijnen. je bent in het stadion zelf gewoon van harte welkom. Dat is Alles ook toch voor publiek. Een natje en een droogje. En het mooie is: het is in principe gratis te bezoeken. maar en... We verwachten wel een donatie. En dat weet nog niet, maar het wordt die dag heel mooi weer. Ja, dat is altijd. Ja, het zonnetje schijnt. Uh, dus 14 maart, zet in de agenda. Zaterdagochtend, Olympisch Stadion. In Amsterdam, de 538-ochtendrun. Je bent van harte welkom. En Jan Smit is er dus ook bij. Ja, mooi nieuws dus. Rondom de 538-ochtendrun. Wil je meer weten? Check even 538.nl. Nu, stromai! I love, I love.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 dan op radio 538. We gaan nog even gauw terugblikken op het gesprek wat Team show gisteren voerde met Peter Heerschop live vanuit Milaan. Het was weer even bellen met Peter Blazen. Even bellen. We gaan bellen. Even bellen. Even bellen. Even bellen, even bellen. met Peter. Hallo. Ja, met Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. We, we naderen toch een klein beetje het einde van de Olympische Winterspelen. Ja. ja. Het is echt... Ga je ons missen? <lacht> nou, ik blijf gewoon bellen, dus ja, ik <lacht> weet niet. <lacht> nee, maar um, ik weet niet of jullie hebben zitten kijken. Ja, maar ja straks, natuurlijk. Het ja, is een ja, short track, wow. jongens. Het short track. De, de, de aflossing bij de vrouwen. Ja. Nou, ik zei gisteren, Nederland rijdt met een team dat op ijs is met gouden randen. Nou, dat, dat, ik wist zeker dat wordt goud. Ja, toch? Jullie ook. Ja, tuurlijk. 100%. Ja, ja maar dan moet je wel blijven staan. Ja, wat een zekere medaille zou worden, viel letterlijk in de boarding. Michelle Velsenboer werd met een te harde duel bij de wissel bijna de tribune opgeduwd. Oh. Nou, zelf had ik dus goud voorspeld voor Nederland. Dat lijkt fout. Maar oh nee. als er iemand valt, dan mag je de voorspelling laten vervallen. Het oh. woord zegt het al. Het is in de voorspellingswereld een uitzonderingsge. Val. Ja. Nou, en zo werkt het. Dus dat was uh, keurig voorspeld dan. Uh, dan de 500 meter shorttrack mannen met Teun Boer en Jens van het Woud en zijn jarige broer Melle. Alle drie kwamen ze in de finale. Uh, ik zei dat wordt minimaal zilver en dat ja. werd het ook. Sterker nog, het werd zilver en brons. Twee schaatsbroers op het podium. Hebben jullie dat ooit gezien? Ja. Ja. Ja, heel Rick, die weet het gelijk, die roept al ja. Ronald en Michel Mulder. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. En nu weer. Mella het zilver, Jens het brons. En ze rijden samen ook nog de aflossing. Komen ze nog een keer samen op het podium. De familie van het Woud. Vijf medailles. Het is ongekend. Inmiddels ben ik ook aangehaakt bij het ijshockey. Ik vind het leuk om te kijken. Gisteren was het de kwartfinale tussen Olympisch en wereldkampioen Canada... tegen Tsjechië. Nou, zelf ben ik ook een liefhebber van Asterix en Obelix. Vooral als Obelix een peloton Romeinen uit hun schoenen slaat. Nou, dat zie je ook bij ijshockey. Drie Tjechen speelden zo te zien met een man hier op hun rug. Het is heel populair in het ijshockey, dat is de bodycheck. Dat is zo hard mogelijk iemand tegen de boarding beuken... in de hoop dat hij niet meer opstaat. Hoewel, ze staan altijd op. Gegeven moment werd een Canadees over de boarding gebeukt... van terecht achter rij 7... ze gewoon door over het asfalt van de trappen... hupte met twee toeschouwers op zijn rug het ijs op... en hij maakte... In de extra tijd te winnen de winnende goal. Ja. Nou, en zo ging de grote favoriet Canada, Nip, door. Kom ik bij vandaag. Vandaag om half vijf is de 1500 meter lange baan mannen met de laatste Olympische wedstrijd van Kjeld Nuis... Kjeld Nuis, tweevoudig olympisch kampioen, 1500 meter. Kjeld kan de eerste schaatser worden... die drie keer achter elkaar goud haalt op dezelfde afstand. Dat gaat niet gebeuren. Tenminste, dat dacht ik even. Dat is niet waar. Want Sven Kramer die won drie keer achter elkaar de 5000 meter. Maar op de 1500 meter is het nog nooit iemand gelukt. En nu gaat Kjeld Nuis op jacht naar zijn derde goud. En daarom is het ook zo jammer dat Jordan Stolz ook meedoet. <lacht> en zo'n Yang Ning. Ja. ja, ik heb vandaag ja. ook aan AI gevraagd. Wie de grootste kanshebbers zijn op de 1500 meter het podium te komen. En daar kreeg ik als antwoord van AI: let op. Jordan Stolz, Kjeldnuis en Thomas Krol. Nou, die laatste zou heel knap zijn, want die doet vandaag helemaal niet mee. Sterker nog, die is al bijna twee jaar gestopt met schaatsen. Ik heb aan AI ook gevraagd hoeveel goede voorspellingen... Peter Tje Heerschop inmiddels heeft gedaan. Antwoord AI... 17, namelijk acht keer Mathieu van der Poel... Ja. wereldkampioen veldruiden... 8 keer de huismus, eerste bij de tuinvogeltelling... en een aankomende lastige thuissituatie voor hemzelf. Heel slap van AI, maar als je voor vandaag zegt... dat Thomas Krol de 1500 meter kan winnen... dan ben je natuurlijk ook een intelligence van Likmereet. Daarom nu weer gewoon een voorspelling... niet alleen gebaseerd op een mix van algoritmes... maar puur op individuele sportkennis. Leist. 1500 meter goud Jordan Stoltz zilver Chong Yang Ning brons Tim Prins. Oh nee, nee, die mocht niet mee naar de spelen nee. omdat Marcel Bosker anders ja. niet weg kon lopen bij de teamachtervolging. Ja. Nee, het wordt vandaag. Ja. Komt hij aan? Goud Jordan Stoltz, zilver Chong Yang Ning, brons Joep Wennemars. Oh! op ons. Ja ja, en daarmee komt team NL voorlopig op 16 medailles. Dat gaat prima richting de 18 die ik heb voorspeld. We gaan het volgen. Nog een paar dagen. Ja. Tot morgen. Nou, tot straks dus eigenlijk. Want rond kwart voor negen hangt hij weer aan de lijn in de ochtendshow. Dan gaan we weer even bellen met Peter. Live vanuit Milaan bij de Olympische Spelen. Benieuwd wat hij vindt van die race van Kjeldnuis en de Gwenemars. Hoor je straks. Later deze ochtend. Nu, Another Day in Paradise. Phil Collins op 538. She calls out to the 538.